Marielle Hageman met het NOS Journaal. De drie Israëlische tieners die sinds donderdag worden vermist, zijn volgens premier Netanyahu ontvoerd door een terreurgroep. Israël is een uitgebreide operatie begonnen om te voorkomen dat de tieners worden meegenomen naar de Gazastrook en worden gebruikt als ruilmiddel bij onderhandelingen. Palestijnse functionarissen zeggen dat ze Israël helpen bij de zoektocht. De ontvoerde tieners zijn 16 en 19. Eén van hen heeft ook de Amerikaanse nationaliteit. Ze verdwenen toen ze aan het liften waren. Voor het eerst is er een concreet spoor gevonden van de Nederlandse vrouwen die worden vermist in Panama. Bij een rivier op acht uur lopen van hun laatste verblijfplaats lagen spullen van Chris Kremers en Lisanne Vroon. Het gaat om een rugzak met twee telefoons, verzekeringspasjes, geld, ondergoed en een camera. Chris en Lisanne verdwenen op 1 april. Een indiaan die verkoeling zocht in de rivier zag de rugzak. De woordvoerder van de familie spreekt van een doorbraak. Een onderzoeksteam met politiemensen en een officier van justitie is bij de vindplaats geweest. De Britse acteur Sam Kelly is op 70-jarige leeftijd overleden. Hij was in Nederland vooral bekend door zijn rol van kapitein Hans Gering... in de komische Britse tv-serie Allo, Allo. Volgens de BBC was hij al geruime tijd ziek. De serie over een Frans dorpje in de Tweede Wereldoorlog... werd opgenomen vanaf 1982. Later in de serie is hij gehersenspoeld en werkt hij als tolk voor de Engelse inlichtingendienst. Op het WK in Brazilië heeft Colombia de eerste wedstrijd in Pool C met 3-0 gewonnen van Griekenland. De Grieken kwamen er geen moment aan te pas. Vannacht spelen in deze Pool Ivoorkust en Japan tegen elkaar. En zojuist is in Pool D de wedstrijd begonnen tussen Uruguay en Costa Rica. Het weer. Vanavond en vannacht kan geleidelijk nevel of mist ontstaan. Morgen vooral zon in het zuiden en oosten. Daar wordt het zo'n 21 graden. In de kustprovincies maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 W Nightwalk. The on-air dance show. GG Dance Force FM.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 Zans Nightwalk met Mario Zandvoort. voor zaterdagavond op die Stuurt je het beste van dance, RB en af en toe een beetje pop. Het laatste shownieuws, nieuws: de partyupdate: wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande vanavond. Waar zou je vanavond naartoe kunnen gaan? En natuurlijk de tien boven beste platen... van de danser. Oftewel de platen die je zeker kan verwachten vanavond in de clubs. En een hoop lekker muziek als opening. Die zijn ik bezig met Trumpets from Brazil. De laatste tijd uh, alleen maar muziek. Wat uh, gebaseerd is op het WK in Brazilië. Dan heb ik het over de echte muziek en niet over al die carnaval shit die ze hier in Nederland maken. Daar wil je volgens mij gewoon niet dood bij gevonden worden. Onderweg zometeen de allernieuwste hit van de opposites: vers van de pers. Daarna de, de laatste keer. Maar hier is die Paramount met U2. Die me, we zongen in de in de nacht die voelt me. Week na week is een vast te route, van naast naar de kloof door de, de voeten en aan. Uh. Zodra de zon ondergaat gaan we door tot dan weer een donderdag. Compleet uit mijn leven gaan niet volle vaart, voel me voor binnen zit er nog de jong vandaag. De uh. boys hebben we gedaan Mijn steeds en een video, clips en al dezelf de puur voor de kwekers. In de tram wat de duurste mestekers. Kloppen rond en fans hebben box. Zwem aan, maar ik zwem in de props. Niet uh. op water zijn leven. Heel de stad slopen, chicks en draaigeven. Zel hem op paas zeggen, zitten met mijn gene Red midden om en toen met problemen. Verloren zielen, hangen in de stad op een dinsdag is voor de bielen Maar niks is zo prachtig, Mijn ziel licht waar de nacht is. Yeah. Ja, dat was. Dat was muziek van de opposites met de laatste keer. En uh, Lana Del Rey, die, die heeft van de weken uh, iets raars gezegd. En dat betekent dat ze niet bepaald het zonnetje in huis is. Lana sprak met de journalist van de Britse krant The Guardian over de te vroeg gestorven ster. Als ze plots met een schokkende mededeling komt dat ze te vroeg gestorven wel glamoureus vindt. En dat de titel van haar debuutalbum. Born to Die, dus niet zomaar uit de lucht gegrepen is. Het nieuwe album heet Born to Die, dus had je waarschijnlijk al begrepen. De journalist was een beetje in schok over uitspraak... en vindt dat ze dat niet had moeten zeggen. Maar zelf zegt ze, ik meen het, ik wil dit niet blijf blijven doen... maar ik doe het toch. Hij vraagt vervolgens of ze niet alleen maar over muziek uh, heeft... maar blijkbaar is het niet alleen de muziek. Ik heb het over alles, zo voel ik het gewoon. En als het niet zo was, zou ik het ook niet zeggen. Ik zou het wel eng vinden als ik wist dat ik snel zou sterven. Maar verder, hè? Nou ja, oftewel Lana Del Rey vindt het helemaal niet erg als ze morgen dood is. Want eh, kan ze zich ook voegen bij Te eh, vroeg gestorven sterren. CFM Zandvoort, zometeen. Laten we eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn vanavond. Oftewel de party update hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Maar nu is Archer, zijn laatste gescheen hit, is Good Kisser. En die plaat vind ik een beetje slap. Maar ik heb ook een remix gemaakt met Rick Ross En die hoor je nu op de radio. Let me see.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 Uh, rebel without a cause No umbrella, the money stuffed in the doors Rodale drive money, oldest Clive Davis Blue paper still chasing dead faces Dark tents, rims chopped like razors Two mil to the side for the cases Boss, oh, boss. pinky ring both hands My squids wanna lean on a man Peter Pan got X-stop plans Little homies still be moving like the Fed My Spanish, you be on that Telemundo Pretty faces, you got the fellas up cool Kissing all on me, tension all on me. Touching little paper, start switching all on me. I'm looking for the best, kiss, best With a passport, it's time to get missing. Boss.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 Cheating, baby. Mm -hmm. mm -hmm. I told my the devil is alive. The girls can't compete with mine. You're so good, you fuck my mind. You put it out, then you're open. Bye. You make me want to step out every time. Then pretty lips leave me so inspired. I think I gotta win her? Could be a keeper, cause she's such a good. kissing all night. Kiss good. Keep it up. Uh kissing -huh. all night. kissing all night. good. Kiss it Keep up. We be kissing all night. kissing all night. up. kissing all night. Keep up. We be kissing all night. kissing kissing Keep up. kissing all night. kissing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 Zandvoort, zaterdagavond 14 juni 2014. We gaan eens even kijken wat voor leuke feesten er allemaal gaande zijn. Als eerste beginnen we even met Brainwash in Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Vanaf 11 uur gaan de deuren open. Tot 5 uur in de ochtend duurt het. De interesse is 16 euro. En voor meer informatie checken we eens de, web, de website escape.nl. Met onder andere natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond doet hij samen met uh, Frederica Bas en sexy Mr. S. on sex. En de MC is uh, vanavond Miss Barty. Dat vanavond dus in de Escape in Amsterdam, het feestje Rainwash. En vanavond in Air, Girls Love DJs invite begint om 11 uur, tot 5 uur in de ochtend. De intra is 18 euro, met onder andere Gregor Salto, Girls Love DJs, David Guetta. Nee, niet Guetta, maar Guetto. Voordat je weer dat ik een uh, rare ding gezegd dat is ghetto. Johnny 500, Walter Lux, Dat is je area 1. En in area 2 hebben we een frat party. Dus gewoon even kijken. Vanavond in Club Air. Het feestje Girls Love DJs Invites. En vanaf 11 uur ben je gewoon welkom en gaan de deuren open. En vanavond in Hotel Arena hebben we ook een leuk feestje. In Hotel Arena vanavond de Forbidden Fruits. Begint om 11 uur tot 4 uur in de ochtend. De intree is 10 euro. Onder andere Johnny 500, Dwayne Franklin. Sankova, Don Juan, Hartog. Het is gewoon een hele gezellig vanavond in de Hotel Arena. Het Feestje Forbidden Fruit. Volgens mij heb ik iets te weinig bier op, want ik krijg een beetje slaakprobleem. Want de pret allemaal niet druk. De partyupdate: de leukste feestjes. Vanavond her en der in Amsterdam, Haarlem en Zandvoort. En als je wat denkt, van ik hou van een stevigere speed. Dan moet je vanavond naar de Parma. gaan. De Panama in Amsterdam. De feestje Hardstyle Night. Iedereen is 10 euro. Voor meer informatie, check even uh, panama.nl. Met onder andere Two Headliners en Huffle AK John Alias. Vanavond dus in de Panama, Hardstyle Night. En vanavond wat dichter in de buurt, in Haarlem, in de Stalker. Het feestje in de Cloud Festival, Club Stalker, official afterparty... Het begint om elf uur zaterdag Het duurt het vijf uur in de ochtend. Dus vanaf elf uur straks ben je welkom. En ik kroeg mijn elleboog tegen. De meer maatje dus clubstalker.nl. Want ik heb een halve vlieg binnengekregen gekregen op de mail. Ik denk dat er iets fout is gegaan. Dus ik heb helaas niet de lijnen voor je. Maar stalker kennende. tellen dat natuurlijk een hoop vaste gezichten. Vanavond dus in de Stalker, in de Cloud Festival. Club Stalker Official After Party. En vanavond in het patronaat. After Party Harlem Shuffle. Dan kom je ervan check even uh, patronaat.nl. In ieder geval tot 4 uur ben je welkom. 11 uur gaan de deuren open tot 4 uur. In het patronaat vanavond. After Party Harlem Shuffle. Gewoon lekker doorfeesten. En als je nou denkt: van ik heb helemaal geen zin om Zandvoort te verlaten. Nou dan zou ik zeggen: blijf gewoon in Zandvoort. Want ook in Zandvoort is altijd wat te doen. Natuurlijk een club Solo, Midden in het centrum. Daar is altijd een feestje. En vandaag was het trouwens in de Cloud Festival. We hebben het meegekregen op, op het circuitpark Zandvoort. Maar uh, ja, dat is uh, bijna afgelopen. Om uur is het al afgelopen. Dus uh, ja, we hebben het weinig nut. CFM Zandvoort, dit waren de parties voor vanavond. Door met muziek. Een van de meest aangevraagde platen in de clubs. En ook vanavond ga je deze plaat zeker horen. Dat zijn de heren van The Basement Jack met Never Say Never. Je hoort de Mark Dye Remix nu hier op de radio. Maar de waarheid is, het kan me niet schelen En je shirtje is te kort en je stem die is verloren. M'na nacht met een pot Dobbel steen, check 1, 2 mangen op de HQ. En je weet hoe we lachen om die mythe die niet mee doen. Maar we roepen dat ze denken net als dit. Never ever ever. Zie de bodem van die flessen vaker dan verhalen van rappers die verdienen met dit. Wauw. Wat een geep als je denkt dat het je lukt. Wauw. Laat me nou mijn rust, kom die rappen in de club. Oh, ik ben op die moed met mijn dikken even JJ BB. ballen met die tangen van de koor. En jij bent met je mannen en ik denk van hard ui. Want je doet wat, maar die meiden lopen door. Als een bullen doe je. Maar wat er ook gebeurt, dit is mijn nacht. Blijf alsjeblieft. Met je volk aan de zijkant. Ipark strik je in de ijsplak, En ben ik linken typen dat vannacht wel op je wijk past. Mijn schoenen zitten vast aan de vloer en ik ben zat. Maar de waarheid is, het kan me niet schelen. schelen. En je shirtje is te kort en je stem die is verrot, Maar de waarheid is, het kan me niet schelen. Want ook al is mijn jas kwijt, dit is mijn nacht. En ook al is mijn geld op. dit is mijn nacht. En ook al is mijn glas noot. Lijf weg, druk, Gewoon kom leeg, geloof me. Dit is mijn nacht. in de klap, hoor. Hangen in de vips zonder money als een zak, hoor. Jij bent op roddels, als staploos en ik op mijn groenten als kerst bij ze pak. Zooi. Op spul, akker droog, jij koopt zakken zooi. Hak het nooit, Dacht tot je liep als een baddie, boy. En dat je riem is van Gucci, je muts en je tassie ook en loopt de janker van. Dude, ik ben fucking stoned. Ik niet ben zo lam als een klein schaap. Maar ik raak ziet dat die vrouwen daar als een bij gaan. Kom ik binnen bij jullie gillen ze mijn naam. Stuur met de boy, tot de paal vol de het staat. Het loopt tegen vijf aan, maar dus is het begin van het eind voor de keer. En zet de shots in de rij voor meneer. En please hou je bek aan de ik hem dik Zitten vast aan de vloer en ik ben zat, maar de waarheid is het kan me niet genezen. En je shirtje is te kort en je stem die is verloren. No Tiefheim Zandvoort, dat was muziek van Deep Grounder. Featuring Pirac Met I Belong to You. We horen de Costa Martinez remix. En daarvoor de chronische MM, zoals ik wel eens leuk mag aankondigen. Kraantje Papi met Mijn Nacht. En dat is natuurlijk de Totally Summer Item. En ook hoor je nog de Basement Jacks voorbij komen, Met Never Say Never. Tiefheim Zandvoort, het is tijd voor de 10 beste platen van de dans. Welke platen ga jij vanavond waarschijnlijk zeker horen in de clubs in Zandvoort, Haarlem of waar je ook naartoe gaat, Amsterdam? Deze week op 10, Robin Tick met Feel Good, de Oliver Hellness Remix. Op 9 deze week, Madison Avenue met Don't Call Me Baby. En op 8, Zwarend Zag, maar ze zijn weer aan het stijgen. Vorige week stond ze op 10, DJ Dan en White Nose met engine Number 9. En op 7, 1 plaats gestegen voor Disclosure. En Friend Woodin met The Mechanism. En op 6, ook weer 1 plaats gestegen, op DJ Dan en Mike Balance met Shake At. En op 5 van 4, Alex Matrix en Oliver met Hope. En op 4, één plaatje gezakt voor Huxenworth, Fusion Kristen Cummings met Sunrise. En op 3, de plaat die vorige week nog op 2 stond. Xi met OK. En op 2, Don Diablo. Vorige week stond hij nog op bijna. Deze week vinden we op nummer 2 met Nighttime. En deze week een nieuwe nummer 1. De plaat die je zojuist op de radio hoorde. Een paar plaatjes terug. De Bezerman Jack met Never Say Never The Mark Night Remix. Deze week op 1 in de 10 boven beste platen van Dansop. En dan gaan we snel verder met de volgende plaat. Hele andere muziek, maar wel lekkere muziek. Pixie Lot met Lay Me Down. I'm En Dottie, een MC flipside met All Out. En daarvoor Tracy Hamlin met Never Too Much. Het eerste uur zit erop voor de zo zometeen. Een uur lang, het beste van de clubs in de mix op de radio... met DJ al, Met zijn Global House Vibes. En zometeen, vanaf 11 uur, DJ Charles met de Mix-Zone. De Weekend Mix. En voor meer informatie, check even tussen mixzone.nl, dan vind je al die informatie over DJ Charles. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Tot zometeen, na de break. De laatste plaat die ik voor je draai is van Lisette en Voltage... met Ain't Nobody, Out van de Fujis. En nu in het jasje van Lisette en Voltage. Door het nu op de radio. Tot zometeen, na de break.